Uur. Het NOS Journaal Door Alt Megens. Goedemiddag, pensioenakkoord getekend, achterban FNV verdeeld. Tau toch de bron van EHEC, zegt Duits Instituut. En Kroatië mag lid worden van de Europese Unie. In het zuiden neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. En later vanuit het zuiden nog meer buien met kans op onweer. Maximaal 20 graden vandaag. Morgen begint de dag zonnig, maar later volgen opnieuw buien. Dan wordt het niet warmer dan 17 graden. Zondag, eerste Pinksterdag, is het warmer met meer zon. Tweede Pinksterdag, dan weer bewolking en regen. Werkgevers, werknemers en overheid hebben vanochtend dus een akkoord gesloten... over verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2020. Binnen de FNV bestond weerstand tegen het akkoord. Vooral bij de grootste bond, FNV-bondgenoten. Jeroen Schutheiser sprak met de voorzitter van de FNV. Mevrouw Jongerius, gaat u niet voor een team? Natuurlijk, ik ga altijd voor een team. Ik ben tegelijkertijd ook belangenbehartiger. Dus als ik mag kiezen eh, tussen een vier of een zeven en een half... Eh, dan kies ik voor een 7,5. Want eh, met dit akkoord worden er voor werknemers, voor gepensioneerden... belangrijke afspraken gemaakt die ik allemaal in de waagschaal zou stellen. Op het moment dat ik eh, op de vraag van Hen Kamp... Als minister Kamp zijn eigen plan doorzet, dan is het een 4, zegt u? Eh, nou, Zeker, hij heeft louter een kale AOW-verhoging. We gaan eh, in de plannen van het kabinet eh, naar...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 Uh, maar uh, zeker is uh, dat we met dit akkoord uh, wat verdienen voor mensen. Uh, en ik ben vakbondsvoorzitter. Ik wil uh, iets verdienen voor de mensen. En dat kan ik met dit akkoord doen. Hoe moet het nou met die honderdduizenden FNV-leden die dit helemaal niet zien zitten? Die 1,4 miljoen FNV-leden krijgen wat mij betreft uh, straks allemaal... Uh, de mogelijkheid om hun stem te laten horen. En wat mij betreft in de vorm van een FNV-breed referendum. Alle bonden, met uitzondering van één, hebben inmiddels toegezegd dat ze meedoen aan een FNV-breed referendum. Dus zij zeggen al onze leden mogen hun stem uitbrengen. FNV-bondgenoten heeft gezegd dat willen we op een later moment beslissen. Dat beslissen we pas op 24 juni. En Natuurlijk mag je emoties hebben. Emoties horen ook bij het leven. Natuurlijk zijn de zaken ook ingewikkeld en complex. Eh, maar uiteindelijk moet je ook gewoon blijven optellen en aftrekken. Eh, nou ja, en eh, of mensen dan ook op die 7,5 van mij uitkomen. Eh, laten ze daar hun stem over mogen horen. NVV-voorzitter Jongherius kan het pensioenakkoord dus verdedigen. Toch wijst een deel van de achterban dat al het akkoord af. fnv bondgenoten de grootste bond, vindt de afspraken onvoldoende. Gertjan Dennekamp in Den Haag. Gertjan, wat gaan bondgenoten nu doen? Leggen ze zich hierbij neer? Nee, zeker niet. Uh, bondgenoten heeft uh, fel verzet aangetekend. Het is eigenlijk ook voor het eerst... dat de voorzitter van de FNV-bondgenoten van de Kolk... zich zoveel uitspreekt tegen dit akkoord. We hadden vorig jaar... Ook een discussie over de pensioenen. Uh, toen was bondgenoten ook tegen, maar toen stelde hij zichzelf anders op. Nu trekt hij de kar echt in het verzet tegen dit uh, akkoord. Vorig jaar heeft de FNV toen ook een referendum uh, gehouden, ook over de pensioenen. En toen heeft de achterban het finale oordeel gegeven. En toen was er een hele grote meerderheid die in het referendum ja zei. En uh, Jongerius speculeert er dus op dat dat nu weer gaat gebeuren. En hoe breed is de steun voor die opstelling van, van bondgenoten? Ja, dat is lastig uh, in te schatten. Um, als je kijkt naar bondgenoten zelf, dan is bondgenoten ook wel verdeeld. Want wat heel opvallend is, is dat de pensioenfederatie vandaag met een positieve reactie kwam op dit plan. En in die pensioenfederatie, in het bestuur daarvan, zitten vertegenwoordigers van bondgenoten. En die hadden dus klaarblijkelijk geen bezwaar tegen die positieve reactie. Nou, dat duidt er in ieder geval op dat bondgenoten niet één blok vormt in deze discussie. En dat er ook mensen binnen bondgenoten zijn die eigenlijk wel vinden dat er iets moet uh, veranderen. Nou ja. Ja, en dan is daarnaast de vraag uh, wat er vervolgens gebeurt. Want ze kunnen wel verzet aantekenen. Maar ondertussen gaat minister Kamp door met zijn plannen. Hij vindt dit een goed akkoord. Er moet wetgeving voorkomen. En die wetgeving, uh, zo horen wij, is het plan, uh, wordt snel naar de Kamer gestuurd. En dan begint de tijd natuurlijk ook te dringen voor bondgenoten... als je nog bezwaar wil aantekenen. Want op een gegeven moment, als de dingen in wet zijn vastgelegd... Ja, dan kun je natuurlijk weinig meer uh, daartegen doen. Gert-Jan in Den Haag. Meegeluisterd heeft Ino van den Besselaar van de PVV, want in de Tweede Kamer is er gereageerd op dit pensioenakkoord. Uh, CDA en VVD zijn positief en ook de Partij van de Arbeid is uh, blij. En uh, ook blij met die verhoging van leeftijd in twee stappen. Uh, Ino van den Besselaar van de PVV, hoe denkt uw fractie erover? Ja, wij vinden het een uh, absoluut slecht uh, akkoord. En we vinden dat de werknemers met name de dupe zijn van dit akkoord. Op welke manier? Nou, op de eerste plaats uh, omdat de, de pensioengerechte leeftijd uh, verder omhoog schuift. Uh, wij zijn er moddekjes tegen. Uh, nu staat uh, in de afspraken dat hij in 2025 al naar 67 jaar gaat. En wanneer... Uh, de de eerste zwachting. stap, 66, vindt u wel goed, hè? Nou, de eerste stap is een onderdeel geweest ja, uh, van het uh, geland, ja. uh, gedoogakkoord. En ja. uh, hebben wij knowledge volens goed gevonden. Uh, maar daar hebben we ook veel voor teruggekregen. En daar uh, zullen we veel voor terugkrijgen nog in de komende regeerperiode. Ja. Uh, Dat is de reden waarom wij daar uh, uiteindelijk mee akkoord zijn gegaan. Maar ja, iedereen zegt, als we niet verder die leeftijd nog verder gaan opschuiven... dan wordt het gewoon onbetaalbaar. Ja... Dat zijn uh, discussies die gaan dan over uh, de mate waarin we vergrijzen... en de mate waarin de beroepsbevolking wel of niet uh, afneemt. Uh, we weten met z'n allen dat uh, uh, voorspellingen... Maar dat zijn er gewoon cijfers, zijn gewoon cijfers, dat kun je toch gewoon uitrekenen? Ja, en uh, die heb ik ook uitgerekend. En uh, daarvan zie ik dat die vergrijzing niet gaat toenemen... in de mate waarin uh, aangegeven is uh, door velen uh, dat het zo gebeurt. Als ik kijk naar uh, de En dan is het heel opvallend dat juist degene van vlak na de oorlog... en dan heb ik het over de eerste uh, tien jaar... Zeg maar, maar van na de oorlog van ik over 1946 ja, tot 1955... Ja. gemiddeld uh, 220.000 mensen per jaar geboren zijn. In de periode uh, vanaf 1956 tot uh, ja. 60, 240.000. Nee, dat geloof ik wel. Al die, wel die dat getallen, nog... dat geloof ik wel, uh, meneer uh, Van den Besselaar. Um, u zegt het is allemaal betaalbaar, ook als je het op 66 houdt. Daar komt het op neer. Um, dit betekent wel dat dit akkoord niet voldoet aan wat u, de, wat u graag zou zien. Kunt u het nog tegenhouden? Of we het uh, kunnen tegenhouden, ja, dus afhankelijk van uh, welke steun uh, dit akkoord zal krijgen in de. De ja, SP en D66 zijn ook negatief, dus misschien met die twee partijen aan uw kant. Ja, dan hebben wij nog, als u de, de zetel stelt, uh, niet uh, voldoende de meerderheid. Ja. Um, het is helemaal afhankelijk uh, wat andere partijen uh, van het akkoord vinden. Uh, men kan positief zijn, maar uh, er kunnen toch nog altijd veel elementen in zitten die men uh, minder graag wenst te zien. En het is maar de vraag of de minister daaraan tegemoet wil komen. Ik in zal nog de... één element overigens noemen. Uh, nee, ik, ja, heel... nee ik, ik moet het hierbij laten. De tijd, de tijd zit erop. Ik mag maar 2,5 minuten maken, s middags. meneer Van den Besselaar. Ik, ik dank u wel voor, uh, voor deze eerste reactie. Dit is het nos journaal. Het dooralt meegens. Het Duitse Robert Koch-instituut zegt dat Tauge zeer waarschijnlijk toch de bron is van EHEC-besmettingen in Duitsland. Het instituut heeft nog geen EHEC-bacteriën op Tauge gevonden van een biologische boerderij in Neder-Saxen. Maar mogelijk de bron van de EHEC-besmettingen ligt, zegt de president van het instituut. Een Nachweis des erregers auf deze Lebensmittel is aber bisher nog niet gelungen. De waarschuwing om geen groenten als tomaten, sla en komkommers te eten is vanochtend ingetrokken. De waarschuwing voor Tauge en andere kiemgroenten blijft nog wel van kracht. Productschap Tuinbouw verwacht dat de export van sla, tomaten en komkommers naar Duitsland weer snel op gang komt. In totaal zijn nu zeker 29 mensen overleden aan de gevolgen van de bacterie. In Nederland zijn acht mensen besmet met de EHEC-bacterie. In Duitsland dus de komkommers veilig. Alle ogen waren het afgelopen uur daarom gericht op Rusland, dat een importverbod had ingesteld voor groenten uit de Europese Unie. Met VDF de president heeft zojuist een persconferentie gegeven vanaf de EU-Rusland-top. Kiesja Hekster, onze correspondent. Kiesja, wat heeft hij gezegd over dat verbod? Met VDF verwoordde het zo op de persconferentie van wat in de Russische pers al de groentetop, groentetop genoemd wordt. Hij zei: Wij zijn bereid om weer te gaan importeren als we Europese garanties krijgen. En de man die er hier over gaat, Gennady Onishenko, die heeft laten weten dat Europa hem heeft verteld... op korte termijn in staat te zijn... Rusland met certificaten te overtuigen van de veiligheid van de groenten die afkomstig zou kunnen zijn uit allerlei individuele lidstaten... en dat Moskou op zijn beurt dan de grenzen weer zou openen. Nou, niet heel makkelijk dus allemaal. En ook is nog niet precies een uh, tijdspad gegeven. Dus ook nog niet duidelijk wanneer dan precies Nederlandse... en andere door Europa veilig verklaarde groenten weer uh, de markt hierop komen. En dat hangt volgens dezezelfde Anishinko maar helemaal af van hoe snel Europa erin slaagt... alle benodigde veiligheidsgaranties naar Moskou te sturen. Dus er lijkt een oplossing, maar hoe snel het allemaal gaat is nog even afwachten. Uh, komt dit nou overeen met, met wat staatssecretaris Bleker heeft gezegd... over het akkoord dat hij had gesloten? Nou ja, dat hangt er maar een beetje af van hoe je het bekijkt. Volgens Bleker moeten Russische en Nederlandse experts eruit zien te komen. Met VDF vraagt dus nu om Europese garanties. Maar als die experts hun ervaringen weer aan Europa geven dan zou dat misschien op hetzelfde neer kunnen komen. Misschien een beetje optimistisch van bleken om te denken... dat volgende week al Nederlandse groenten weer naar Rusland kunnen komen. Maar goed, dat is natuurlijk ook zijn taak om optimistisch te zijn. Het lijkt duidelijk dat zowel Europa als de Russen niet willen... dat deze boycott nog heel lang gaat duren. Dus wie weet volgende week alweer... en anders misschien de week daarna... Nederlandse en Europese groenten in Rusland. Kiesa U wilt de zorgkosten beheersen? Pak dan ziekteverwekker nummer 1 in ons land echt aan. De tabaksverslaving... Die boodschap, die bedoeld is voor minister Schippers van Volksgezondheid... staat in een grote advertentie in Trouwe Dagblad. Verschillende organisaties in de gezondheidszorg... hopen hiermee de minister op andere gedachten te brengen. Woordvoerder namens die organisaties is Trudy Tromp... verslavingsarts bij de Jellinek Kliniek en oud-huisarts. Mevrouw Tromp, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, minister Schippers moet bezuinigen op de zorg... En, en een van de dingen die ze wil doen is het ondersteunen bij het stoppen met roken uit het pakket te halen. En daar bent u het niet mee eens, hè? Nee. <laughs> Waarom? Vertelt u eens. Uh, nou, eigenlijk om twee redenen. Dat ik denk van... Uh, het zit er net in, sinds 1 januari, maar dat is natuurlijk geen argument. Ik snap dat er wel bezuinigd moet worden. Maar het is een gediscrimineerde verslaving. Ik bedoel, alle hulp en alle verslavingen en begeleiding wordt vergoed. Behalve aan deze. En ik denk dat juist met hulp bij deze verslaving op lange termijn heel veel winst te behalen is, gewoon gezondheidswinst, maar ook economisch... omdat natuurlijk mensen ziek zijn door aan roken gerelateerde aandoeningen. Hm. Dus ja, ik, ik denk van, waar hebben we het over? Maar het is natuurlijk een verslaving die misschien maatschappelijk niet zoveel problemen geeft. Hm. Maar de minister en, zegt, ja, het is, het is geen taak van de overheid. Dat denk ik wel, want ze hebben dus ook de taak bij de andere verslavingen. En ja, ik denk dat het probleem is dat het vaak niet als een echte verslaving gezien wordt. Terwijl ik in mijn dagelijks werk gewoon mensen zie die ontzettend moeilijk kunnen stoppen. En die heel dankbaar zijn met de hulp die ze bij ons krijgen. Omdat ja. het dan eindelijk wel eens lukt. Soms na 10, 20, 30, 40 jaar roken van meerdere pakjes. Ja, maar dan moet natuurlijk ook bezuinigd worden. Minister ja. Schippers, ook minister Schippers, moet, ja. moet, moet geld ergens vandaan halen. Dat snap ik, maar ik denk dat dit... Nou, op alle bezuinigingen misschien een relatief kleine post is, maar dat kan ik niet helemaal beoordelen, maar waar juist de meeste winst, ook financiële winst uit te halen is op, nou, niet zo zo'n lange termijn, doordat mensen minder ziek worden. En Je zou de belastingen kunnen verhogen op, op tabakswaren en er daarmee betalen misschien? Dat lijkt me een prachtig idee. Ja. Dat zou een hele dan mooie... Dan wordt het nog duurder. Nou, uit, uh, in onze omringende landen zijn de pakjes vaak al veel duurder. Ja. En we weten ook dat... Uh, uh, verhoging van de prijs ook werkt. Dat daardoor meer, minder mensen starten en toch wat meer mensen gaan stoppen. Ja, misschien is dat dus wat. U heeft een advertentie gezet, ook een brandbrief gestuurd naar de minister. Uh, ja, Rekent u erop uh, dat, dat u gehoor zult, uh, zult hebben? Uh, ik hoop dat ze het in ieder geval uh, nou, meenemen in hun beoordeling. En dat ze in ieder geval gaan kijken van, God, uh, nou, ja, of het toch mogelijk is dat daar toch een... Uh, nou ja, zoals u al noemt, zo'n uh, oplossing voor is dat je gaat kijken van toch naar uh, accijnsverhoging op de tabak. Of dat er gekeken wordt van nou ja. welke mensen dan wel geholpen kunnen worden. Want ja, vanuit mijn praktijk weet ik ook dat het voor niet iedereen hetzelfde is. en ja. Dat uh, stoppen voor de een makkelijk is en voor de andere niet. Mevrouw Tromp, verslavingsarts bij de Jelinek Kliniek en oudhuisarts. Ik, uh, ik dank u wel voor de reactie. Oké, okay. goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zeg ik ook tegen Edwin Gerritsen, verkeersinformatie bij de ANWB. Ja, goedemiddag. Er staat 50 kilometer file in totaal. De files worden snel langer nu. De opvallende files staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Bussen en de Berg. 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom is dicht tussen de Belgische grens en Knoppend Markisaad. Er staat een vrachtwagen geladen met aardappels in brand. Er zat inmiddels twee kilometer file achter. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen staat voor Heerenveen drie kilometer. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Daardoor is de verbindingsweg naar de A32 dicht. Op de A50 Arnhem richting Os is de druk tussen Renkem en Knoop het Ewijk Daar staat zeven kilometer. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn het eens over het pensioenakkoord. Maar de achterban van de vakcentrale FNV heeft nog grote bezwaren. Taugee is toch de bron van de EHEC-besmetting, zegt een Duits instituut. Al zijn er nog geen sporen van de bacterie gevonden. En organisaties in de gezondheidszorg vinden het een slecht idee... dat ministerschippers de ondersteuning bij het stoppen met roken... uit het basispakket wil halen. Dit was het, bijna kwart over één, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFV weer met het vervolg van lunch. Goeiedag, daar ben ik weer. De bedrijven- en gezondheidsconsultant van CZ...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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een vierjarige schilderes met een eigen expositie in New York. De pianobroertjes Jussen en de super niet meer normale whiskyt Erik... die geregeld in de wereld draait door aanschuift. Hoe moeten dit soort uitzonderlijke kinderen eigenlijk worden begeleid? Gisteravond werd het eindbedrag van de actie Alp du Zes bekendgemaakt. Voorzitter van de stichting die dit allemaal organiseert, Johan van der Waal... moest het bedrag... Nog wel eerst even oefenen. 20.106.345,75. Nou, een heel bedrag. Ik kan het in ieder geval uitspreken. 20.106.345,75. En half twee is de Stand.nl. Er ligt dus een pensioenakkoord, maar lang niet iedereen is blij. De grootste bond binnen de FNV, bondgenoten... adviseert de achterban om niet in te stemmen. Maar FNV-voorzitter Agnes Jongerius vindt dat er een goede balans is gevonden... tussen solidariteit en zekerheid voor jong en oud. Daarom onze stelling. Het verzet van FNV-bondgenoten tegen het pensioenakkoord is terecht. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101... U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u Twitter gebruikt dan Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Laten we eerst even luisteren naar een bijzondere schilderes. Welkom voor u to come to my space. Hurra! She's already developed a style that is hers. She understands color, uh, composition, uh, texture. If you look at her paintings you'll see that they're balanced. But... She's consistent. That is the river. That is the boat. There's no education, no no understanding of art history or of art movements, no intimidation, thinking, Oh, you know, I'm in the shadow of Picasso or well, Pollock or something. Ja, op je vierde al een eigen expositie in New York. De Australische Alita André overkomt het. Zo jong en talentvol, dat belooft veel goeds. Maar hoe is het om als kind uit te blinken in een volwassen wereld? Blijft dat talent dan ook aanwezig en hoe moet je zo'n kind eigenlijk begeleiden? Lunch vraagt zich af, wat is het lot van supertalenten? Ik praat erover met Casper Ponte van psychologisch adviesbureau Ponte, dat kinderen, jongvolwassenen, ouders en scholen onderzoekt... adviseert en begeleidt op het gebied van hoogbegaafdheid. Uh, dag meneer Ponte. Goedemiddag. Ja, a Star is Born in Australië lijkt het. Uh, op haar vierde schildert deze Alita al zo goed. Uh, haar werk wordt tentoongesteld in, in New York. Ze wordt vergeleken met allerlei grote als Picasso en uh, Jackson Pollock. Het zal je maar gebeuren. Ja, het zal je zeker maar gebeuren. Um, voor de een is het heel bijzonder en voor de ander is het eigenlijk... ja is Niet zo bijzonder. Ja, en moet dat we, is, moet ja. we, moeten we dit kind nou benijden? Of, uh, uh, he, da, da, en hebben wij onze grote kans gemist toen we jong waren? <laughs> ik misschien wel, maar um, ja, dat is ook weer een hele moeilijke vraag. De meeste mensen zeggen van nou: was ik maar zo slim of was ik maar zo knap als dat meisje? Um, hoeft niet altijd. Dat kan alle kanten op eigenlijk gaan. Dit meisje belooft een ja, mooie toekomst tegemoet te gaan en. Ik hoop het ook voor de meisje, maar het is heel erg afhankelijk van haar omgeving... hoe dat talent zich uh, voort gaat zetten. Ja, maar ik zei het al, iedereen gaat ermee aan de haal. Ze wordt vergeleken met allerlei grootheden. Een handelaar uit Hongkong kocht een schilderij van haar voor 24.000 dollar. Ja. Kan zij die druk aan eigenlijk? Dat zou ik heel moeilijk uh, kunnen zeggen. Ik uh, heb haar niet ontmoet. Ik heb het filmpje ook even gezien. Um, ja, nogmaals, de ouders uh, spelen daar een hele essentiële rol bij... Uh, deze kinderen, talentvolle kinderen, die hebben vaak ook een bepaalde verantwoordelijkheidsgevoel. En ja, het is belangrijk door het verantwoordelijkheidsgevoel weg te halen bij deze kinderen. Voor een bepaald gedeelte. Uh, zoals bijvoorbeeld van die schilderijen, moet ze die nou allemaal gaan maken. Ja, als ze dat leuk vindt, moet ze dat gaan maken. Ja. Is het zo dat dat uitzonderlijke talent, in dit geval haar talent is dus dat schilderen kennelijk. Uh, dat dat ook automatisch eigenlijk gelijk loopt met, met haar uh, ja, ontwikkeling sociaal gezien. Dat is een vraag die ik uh, in onze praktijk veel tegenkom, inderdaad. Het wordt gedacht van uh, deze kinderen, deze talenten... dat zij uh, op sociaal-emotioneel gebied soms wel eens vastlopen. Ja, dat is ook weer heel. Ja, dat klinkt heel eentonig, maar dat is ook weer heel erg afhankelijk van, van de omgeving. Um, als ouders dat heel erg pushen. wat wel vaak wordt gedacht bij deze kinderen. van nou, die vader die zal vast wel uh, haar bij de geboorte al een penseel in de handen hebben gestopt. en ga maar tekenen. Um, dat is niet vaak zo het geval. En bij dit meisje ook. Ze heeft nog helemaal geen opleiding gehad uh, tot schilderen. Wat dan ook. En dat is echt een talent. Ja. Ja. Dat, uh, ja. Ja. Nee, ik geloof dat zij trouwens begon toen ze elf maanden oud was al met schilderen. Ja. Gewoon uit zichzelf. En wat ik ook eigenlijk bedoel is van... Uh, je kunt natuurlijk een enorm talent hebben. Maar uh, uh, je hebt dan gauw de neiging natuurlijk dat je al heel oud bent terwijl je nog jong bent. Ja. Tenminste, ja, zo is... kijken mensen naar je. Ja, absoluut. Een meisje van vier jaar, wat, wat, wat eigenlijk al praat als een volwassene... wat al doet als een volwassene. Hè? Ook hoe ze praat, hoe ze overkomt. Um, dat, dat, wek, dat wekt de indruk dat het meisje al heel volwassen overkomt... terwijl ze nog maar vier jaar is. Vier jaar? Nou, ik heb een nichtje van vier jaar. Nou, die <lacht> zie ik niet zo rondlopen in een museum of een tentoonstelling. Nee. Nee. Die is nog lekker bezig met de poppen aan het spelen en noem maar op. Ja, En dit meisje zit volwassenen al te vertellen hoe zij een schilderij maakt. Ja. U, u geeft uh, lessen in, in plusklassen. Dat is, uh, zijn klassen waar, waar hoogbegaafde kinderen komen... Uh, ja. die, die zich niet genoeg uitgedaagd voelen. Hoe uitzonderlijk is dit geval nou van dit meisje? Ik bedoel, hoeveel, hoeveel van die kinderen komt u eigenlijk tegen in Nederland bijvoorbeeld? Hoe, in Nederland is dat echt wel uh, heel zeldzaam. Um, onlangs ook uh, een jongen uit Schiedam, Erik. Die uh, is op zijn dertiende, gaat hij volgens mij naar de universiteit. Dat is ook een heel bijzonder uh, talent. We zien niet heel veel talenten, moet ik zeggen. Uh, zo uitzonderlijk. Dat is, dat is echt, uh, ja, ik vind dat exceptioneel, moet ik zeggen. Ja. Nou, u noemde al even Erik, dat is Erik van der Boom. 13 jaar, uh, heeft dit jaar dus inderdaad eindelijk samen gymnasium gedaan. U, u kent hem misschien ook wel uit de wereldrijd door, want dat is nog wel eens aangeschoven. Hij is nu ja. aan de telefoon. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ga jij, uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar, fluitend door het leven of, of baal je er ook weer eens van... dat je dat enorme talent uh, op je schouders hebt drukken? Nou, op dit moment vind ik het eigenlijk alleen maar leuk natuurlijk. Ja, ja, maar je bent klaar met die school voorlopig. Ja, zeker. Ik heb nu drie maanden vrij... En ik ben natuurlijk een aantal keer op tv en radio geweest en zo, dus dat vind ik heel erg leuk. Ja. Is het, is het raar geweest, het moment dat jij uh, uh, ontdekte dat je uh, anders was dan je leeftijdsgenoten? Uh, nou, het is niet echt dat ik op één moment dat ontdekte. Het is gewoon geleidelijk gegaan. En dat ik op de basisschool een klas oversloeg en zo. En toen merkte ik dat langzaam en ook wel het verschil met mijn leeftijdsgenoten. Ja, en, en hoe reageerde die daarop? Want ik bedoel, jij kan daar dan zelf ja, een, een soort van modus voor gevonden hebben. Maar ik kan me voorstellen dat er ook misschien wel enige jaloezie is. Of... Nou, in het begin was het wel een beetje wennen natuurlijk voor mijn leeftijdsgenoten. Maar nu is gewoon iedereen, vindt iedereen het leuk en zijn ze er allemaal aan gewend en zo. Ja, ze vinden het ook wel stoer natuurlijk dat we een vriendje uh, uh, gewoon aan tafel zit bij Matthijs Vernieuwkerk. Ja, een <laughs> <Ja. laughs> beetje met Armee van Buren uh, hangen. Ja. Ja. ja, dat vinden ze allemaal hartstikke tof natuurlijk. Ja. Want dat is jouw grote passie ook nog eens een keer, hè? Die muziek. Ja, zeker. Zullen we even een klein stukje laten horen op Radio 1? Ja, is goed. en een beetje oude luisteraars. Kan dit wel, uh, eigenlijk, of niet? Uh, ik weet niet wat je gaat laten horen. Nou, uh, laat, maar, laat maar even horen. Dit, dit soort muziek maakt hij dus. O, oh, dit valt wel mee. Ik dacht dat we een enorme beat zouden krijgen, maar dat valt mee, hè? Nee, ik dacht, ik uh, neem even een rustig muziekje hier zo. <laughs> heel goed. Dat maak ik ook natuurlijk. Ja. Is dat ook een goede uitlaatclip? Dat je lekker in die muziek ook een beetje je, je energie kwijt kan? Ja, heel erg, ja. En uh, als ik dan mijn energie echt kwijt moet, dan ga ik natuurlijk echt de dance maken. En als ik dan weer even ergens anders in heb, dan ga ik hip-hop of, uh, of klassieke muziek maken. Ja. Ja. En, en de komende uh, maandag ga je lekker muziek maken, want dan uh, ben ja. je dus nog vrij. En daarna wordt het, geloof ik, wiskunde, natuurkunde of allebei? Of... Ja, ja, ik weet het nog steeds niet eigenlijk. Maar ik ga sowieso wel naar Delft. Omdat dat gewoon het dichtst, dichtstbijzijnde is. En dat lijkt me ook een leuke stad. Dus... Ja. ja. En, en, en zie je dan ook op, want die medestudenten zijn natuurlijk allemaal wat ouder dan over het algemeen. Ja, dat is zo. Maar daar zie ik niet echt tegenop eigenlijk. Want ik zit nu natuurlijk ook in de klas bij de zesde klassers of zat dan. Ja. En dat ging ook gewoon allemaal goed, dus ik zie er niet echt tegenop. En wanneer scoor je je eerste nummer één hit? Eh, nou, hopelijk zo snel mogelijk. <laughs> dat mis je nog wel liever dan uh, allerlei ingewikkelde uh, wiskundige formules ontdekken, toch? Ja, nou ja. ja, ik weet het natuurlijk nog niet, maar uh, ik vind dat ook hartstikke leuk. Ja, nee, dit is ook zo. Nou, blijf het vooral allemaal doen, uh, zou ik zeggen. Leuk dat je ja. even aan de telefoon kwam, Erik, en succes met alles. Oké, okay, dankjewel. Um, ja, het klinkt bij hem, uh, meneer Bonte het klinkt toch echt als een, als een zegen Hij heeft er niet zoveel last van, zo te horen. Nee, dat is uh, ook heel bijzonder om te horen, dat hij op 13 jaar leeftijd zich zo ontwikkelt... En, en zich staande weet te houden tussen uh, alle wat oudere kinderen natuurlijk. Hè. Hij gaat dan straks naar de universiteit. Um, dat gebeurt niet vaak. Dit is, dit is gewoon echt heel bijzonder. Ik moet zeggen, we, bij ons bureau maken wij, krijgen we vooral, uh, komen wij in contact met, met kinderen... die echt vastlopen door hun talent, door hun ontwikkelingsvoorsprong. En daar zijn de verhalen toch wat minder mooi, moet ik vertellen. Uh, om daar een voorbeeld voor te geven. We hebben een zestal jaar ge geleden een jongen gehad in onze plusklas. En ik zie hem nog komen. Hij uh, sprak met mij, en, want ik wilde gewoon eventjes weten wie dat was... En op een gegeven moment, tijdens het gesprek, pakt hij een toverstokje uit zijn uh, laarzen. En hij begint een aantal spreuken boven mijn hoofd houden. En dat stokje kwam van een Harry Potter schaakspel. Mm. En ik dacht, wat gebeurt hier? Deze jongen die nou, als iemand mij had verteld, dit is een autist. Dan had ik gezegd, ja, dat, dat geloof ik. Toch vind ik het heel belangrijk dan om een hele open houding aan te nemen. En hij ging bij ons in de plusklas. En... Door het samen zijn met gelijkgestemden kwam deze jongen toch echt tot bloei. En dat is niet omdat wij kunnen toveren... maar omdat je met een hele open houding zo'n jongen tegemoet gaat... Ja, en dan, dan ontwikkelt hij zijn talent. Hij zit nu in twee of drie gymnasium en dat gaat hartstikke goed. Ja. Maar dat hadden we zo'n zes jaar geleden we dat niet uh, verwacht eigenlijk. Nee. Nou, het blijven natuurlijk uitzonderlijke situaties uh, en uh, leuk om daar toch eens even over te spreken. Dank daarvoor. Casper Ponte, psycholoog, verbonden aan het psychologisch adviesbureau Ponte, dat uh, dus bij kinderen, jongvolwassenen, ouders en scholen onderzoek doet en adviseert en begeleidt op het gebied van hoogbegaafdheid. Het radiodagboek volgt deze week Alpe du 6. Vandaag met Johan van der Waal, voorzitter van de stichting Alpe du Zes. Ja, Het was gisteren een drukke dag voor de Johan van der Waal. De hele dag was hij in spanning of de ruim 4000 fietsers... wel veilig over de finish zouden komen. Maar er was nog iets wat hem bezig hield: Het bedrag wat al die fietsers voor KWF Kankerbestrijding... bij elkaar zouden fietsen. Dat bedrag werd bekendgemaakt bij een live-uitzending van de NOS. Zo, ik ben gepoederd. En vervolgens krijg ik nog te horen dat ik zo op moet komen. En uh, ben ik begonnen met mijn tekst te veranderen. Dat is nooit goed natuurlijk. Maar ik dacht van... Uh, dit, dit moet even heel stevig goed neergezet worden. Want het is een live programma. Dus ik kan het niet zes keer overdoen zoals we met de half bij zes doen. Dus ik dacht even van... Uh, Ga even mijn tekst veranderen. Oh, de komt Tom net aan. Is het nog geregeld met dat bord? Ja, ik heb een, dat bord staat daar, maar die kan niet meer verplaatst worden. Dan kan er wel het bedrag erop komen? Ja, dat, dat kan erop komen. Heeft hij het ook? Uh, ja, dat heeft hij. Hey, Kijk, finis over de finish. Dit is lachen. Ik ga Fien even zoenen. Even, ik moet even de fienen. Ik doe dit voor mijn vader. Dat is, uh, mijn vader heeft helemaal naar de geest van Alpte 6 geleefd. Dat is zo mooi. Toen ik Alpte 6 leerde kennen, toen was uh, het een goed gelukkig en gezond leven met kanker. En toen dacht ik, nou, mijn vader heeft al 15 jaar kanker. En die leeft goed, gelukkig en gezond. 14 jaar. Dat laatste jaar was een drama. Echt waar. Als ik daaraan denk, dan schieten de tranen me nog in de ogen. Ik zeg ook altijd, ik heb na 14 jaar kanker afscheid genomen van mijn vader. Want dat laatste jaar, ja, dat was niet met mijn vader. Dat was anders. Dat was met iemand die aan het overlijden was, maar er een jaar over deed. En uh, dat is niet leuk, hoor. Ja, ik moet even vriend roepen. Kom hier! Kan je Drie keer, gek! Wie had dat nou gedacht? Ja, niemand. Ja. Drie keer. Oh, wat, dit is, het is niet in woorden te beschrijven. Ongelooflijk, dat is dat is mooi. Ja. Ja, dit is heel mooi. Dit is op de zes. Ik doe het voor mijn vader. Maar ik weet dat al die mensen die daar staan... die hebben allemaal wel iemand wat ze het voor doen. En toen dacht ik van... Dat moet ik ook verwerken. Ik moet dat meenemen. Daarom zei ik ook, ik moet even iets wijzigen. Want dat is die, die onmacht hè, van de, van de ziektekanker die je omzet in kracht hier. En uh, waarbij je even boven jezelf uitstijgt en het alles, echt je alles geeft voor een ander. Dat is even heel mooi als je dat hier ziet. En dan heb ik er wat aan als ik hier zit. En ik kijk naar dit evenement, ik denk aan mijn vader en ik denk van ja kijk, hij was er echt voor mij dan. Dat zullen anderen weer anders beleven, maar voor mij is hij wat altruzes is. Zo, we staan weer bij de NOS klaar. Nog wel iets aan de vroege kant, maar... En ik ga even het bedrag... dat ga ik, ga, ga ik nou even één keer oefenen of ik dat zo in één keer kan zeggen. Want ze hebben me hier een bedrag gegeven. Die penningmeester die heeft dat net voor me opgeschreven. 20.106.345,75 euro. Nou, wel een heel bedrag. Ik kan het in ieder geval uitspreken. 20.106.345,75 euro. 20 miljoen euro 75. Helemaal te gek. Ja, en kunt u er hoe trots u zich... Alles viel zo op zijn plaats dit jaar. Dat had ik me als voorzitter en als koersdirecteur niet kunnen indenken. Bijna, dat, dat kan je bijna niet bedenken dat je iets van tevoren zo goed organiseert. Dat alles zo op zijn plaats valt. Dat je bijna denkt van. Nou, hoe, dit, dit kan niet door vrijwilligers gebeurd zijn. En toch is het zo. Morgen, toevallig, heb ik alweer een afspraak met de Fransen... om over volgend jaar te praten. Dat is niet toevallig, dat doen we altijd gelijk. Want dan hebben we het alweer over het jaar erop. En dan begint het dus eigenlijk alweer. Dus ik begin morgen met afbreken van 2011... en met het opbouwen van 2012. Ik heb een baan, gewoon, normaal, als ondernemer. Ik... Ik draai veel uren in de week en de uren die ik draai worden gewoon betaald. Ik heb gewoon een eigen, eigen zaak waarin dat werkt. Maar daarnaast heb ik ook het gevoel dat ik op deze manier heel veel terug kan geven aan een ander. En niet dat dat mijn, mijn grote voorbeeld is mijn vader. Alleen ik zeg altijd maar dat is niet alleen voor mijn vader maar dat is voor iedereen die aan het strijden is. En dan denk ik van nou als je dan iets wil doen voor een ander dan is een van de mooiste dingen die je kan doen... Is om te kijken of je met elkaar kanker de wereld uit kan helpen. In ieder geval tot de chronische ziekte kan maken. Dat was de laatste in een rij van velen over de Alpdu 6-actie. De voorzitter van die stichting, Johan van der Waal... en de radiodagboeken deze week vanuit Frankrijk... werden gemaakt door Anne van der Veen. En uh, dat uh, de Radiodag boekeert dus terug naar Nederland... om volgende week toneelregisseur Ivo ten Hove te gaan volgen. En als u nog meer over Alpdu6 wil weten... ga dan naar de site alpdu6.ncv.nl. Zometeen onze stelling, stand.nl. Het verzet van FNV-bondgenoten tegen het pensioenakkoord is terecht. Bent u het eens of oneens, laat het vooral weten. Nu eerst Dik de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. Het duurt nog zeker een week voordat Rusland het importverbod op Europese groenten opheft. Dat heeft de Russische president Medvedev gezegd. Staatssecretaris Bleker zei deze week na een bezoek aan Rusland... dat het voor Nederlandse groenten een kwestie van een paar dagen zou zijn. Vanwege de EHEC-uitbraak in Duitsland besloot de Russische regering vorige week... om geen groenten meer uit Europa te importeren. Rusland wil in ieder geval veiligheidsgaranties van de EU... dat groenten geen ehec bacteriën bevatten.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 De Tweede Kamer reageert verdeeld op het akkoord. Geringspartijen, VVD en CDA zijn blij. En ook oppositiepartij PVDA, vindt het goed dat er een akkoord is. En er is het er ook mee eens dat de AOW-leeftijd in twee stappen omhoog gaat. Maar gedoogpartner PVV vindt het een slecht akkoord. De partij is er met name tegen dat de pensioenleeftijd opschuift naar 67 jaar. Ook de SP wijst het akkoord van de hand. En D66 vindt het jammer dat het niet nu al wordt begonnen met het verhogen van de pensioenleeftijd. Dan varen de hoofdpunten. Awb Verkeersinformatie. Er staat in totaal 60 kilometer file. Vooral in het midden van het land en rond Arnhem is het druk. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen bussen en Muidenberg staat 7 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen op Zoom stond een vrachtwagen geladen met aardappels in brand. Voor knooppunt Zaat staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is nog dicht. Op de A7 afsluitdijkrichting Heerenveen staat voor Heerenveen 3 kilometer. Er is een vrachtwagen gekanteld. De verbindingsweg naar de A32 is daardoor dicht. Op de A16 van Breda naar Antwerpen staat voor Industrieterrein Hazeldonk... 3 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg.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 aan de brede achterban van de FNV, 1,4 miljoen leden, voorgelegd worden. Dus ook aan de leden van de FNV-bondgenoten. Dus is het akkoord volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius misschien uh, toch uh, geen akkoord. Want uh, onder andere, FNV-bondgenoten is kritisch en adviseert haar leden om tegen te stemmen. Ze vindt dat er uh, te weinig zekerheid over het pensioen is... en dat het risico te veel bij de werknemers komt te liggen. Heeft FNV-bondgenoten gelijk of is dat wat ze willen onmogelijk? Ik ga erover praten met Henk van der Kolk, dat is de voorzitter van FNV-bondgenoten... Dag meneer Van der Konk. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met uh, drie keuzes. Dan mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Minister Kamp juicht te vroeg. Ja. Liever een 7,5 dan een 4. Natuurlijk. Als Jongerius van de FNV-leden gelijk krijgt, ga ik met de VUT. Nou, die bestaat niet meer. <laughs> en volgens mij... Uh... We leven in een tijdperk dat we allemaal langer doorwerken. en ik vind mijn werk ook nog veel te leuk. Ja, nee, maar het was een beetje symbolisch. Hè, dat u dan ja, zou opstappen of zo. Wel. Dat begrijp ik wel. Maar zegt u dan ja of nee? Herhaal de vraag nog maar een keer. Nou ja, of u dan weggaat als uh, Jongerius nee, eens gelijk krijgt. Tuurlijk niet. Nee. nee. Nou, we gaan straks uh, uitgebreid over die stelling doorpraten. Ook met u natuurlijk het verzet van FNV-bondgenoten tegen het pensioenakkoord is terecht. Um, we willen graag ook de reacties van onze luisteraars weten. Dus bent u het eens of oneens met die stelling? SMS staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hekje standpunt. Het verzet van FNV-bondgenoten tegen het pensioenakkoord is terecht. Meneer Van der Kok, eens of oneens? Ja, daar kan ik natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Ik wou dat zeggen, want als u dat anderen zou zeggen... dan hadden we helemaal nieuws gehad natuurlijk. Ja, absoluut, ja, ja. ja. Leg nog eens uit waarom u het er niet mee eens bent. Nou, dat zijn een paar dingen. Eén, wij vinden dat het nieuwe stelsel... Uh, te veel onzekerheid uh, voor de deelnemers biedt. We vinden dat het stelsel van de toekomst... ook echt toch wel zekerheden van mensen moet bieden. Garanties zijn er niet, maar wel zekerheden. En het tweede is dat wij het uh, betreuren dat euh, ja, werkgevers toch in belangrijke mate de dans ontspringen. Op beter gezegd, wij vinden dat in de toekomst ook werkgevers... hun deel van de rekening moeten blijven betalen... voor een goed solidair pensioen. En dat zit onvoldoende in het akkoord. En een derde minstens zo belangrijk punt is... dat de aanpassingen van de AOW, onder andere de verhoging van de AOW-uitkering... Ja, toch een beetje een sigaren eigen doos is. Want het wordt betaald door de afbouw van allerlei kortingen en toeslagen... die juist nu voor AOW's bestaan en eigenlijk ook een tegemoetkoming zijn... In, uh, ja, voor de koopkracht. En ja, op die manier uh, ja, kan je natuurlijk makkelijk een akkoord sluiten. En vooral de lage betaalden hebben daar grote nadelen van. Dat kan wel eens oplopen, ja. dat nadeelt tot 7,5 procent. Die, die bezwaren zijn ook niet nieuw van u, die, die, die, die hebben we al vaker gehoord natuurlijk. Uh, nou zaten daar aan tafel de werkgevers, de, het kabinet zat daar... en, en mevrouw jong namens namelijk de FNV. Uh, ja, die is toch ook niet helemaal gek, denk ik dan. En die komt naar buiten en die zegt van... nou, dit is eigenlijk het, het best bereikte resultaat. Uh, hoe, hoe kan dat daar zo'n enorm verschil tussen zit? Nou, ik denk dat hier ook wel een beetje het geheim in zit. Kijk, als zij zegt van het is het best bereikbare resultaat... ja, dan uh, klopt het wel een beetje met wat ik ook intern te horen heb gekregen... van dat werkgevers geen stap meer vooruit willen zetten. Dat snap ik, want wat wij vragen kost hen geld. En dat het kabinet ook zegt van ja, dit is het uh, beste Agnes... Uh, en dat wij zeggen, ja, en dat is het dus niet. Uh, nou, dan constateert zij dat ze uitonderhandeld is. Vervolgens maakt ze haar mind op en zegt, ja, dit is het best bereikbare. Zij zegt, liever deze 7,5 dan als we niks doen en niet meer mee kunnen praten. Dan komt Kamp met zijn verhaal en dan is het een 4. Nou ja, wij vinden dat het in dit geval een kwestie is van kiezen tussen twee kwaden. Dus wij waarderen dat akkoord ook niet uh, op een, uh, een 7,5. Maar voor ons is het in ieder geval wel een onvoldoende. En uiteraard is het kabinetsplan ook niet goed. Maar dat is geen reden om in dit geval dan maar... Uh, uh, onder het motto, ja, het is iets minder slecht dan het kabinetsplan... om dan daar maar je handtekening onder te gaan zetten. Nou ja, is dat zo eigenlijk? Want als je, je, je de vakbond kan zeggen nu van... Uh, nou, oké, okay, we trekken ons helemaal terug uit die onderhandelingen... Dan, dan praat je dus nergens meer over mee en dan moet je maar afwachten wat er komt. Dan wordt nou, het misschien nee. nog veel, veel uh, Even voor de helderheid. Uh, ons advies is niet om je terug te trekken uit de onderhandelingen. Ons advies zou juist zijn, ga door. Uh, en maak er inderdaad iets beter van. En dat is waarvan in dit geval uh, de onderhandelaars gezegd hebben, ja, dat zien we niet meer zitten. Nou, nee. dan is het een waardering. En wij zeggen dan, uh, sorry dan, dat is voor ons niet goed genoeg. Uh, wij vinden niet dat je in dit geval tegen je leden kunt zeggen. En overigens heb ik het ook heel erg over de nieuwe generaties, over de jongeren. Dat je dan nu maar akkoord moet gaan, vast moet leggen op een nieuw systeem. Ja, wat toch heel veel onzekerheden biedt. Juist voor lage betaalde mensen bijvoorbeeld die in de schoonmaak werken. Uh, ja, in feite eigenlijk gewoon betekent mm. dat ze op termijn voor ze achteruit gaan, want ja. dit is iets, dat doe je maar één keer, en daar kan je niet morgen op terugkomen, zo'n besluit. Maar, maar goed, wij horen dit allemaal, wij, de mensen die het allemaal aangaat, en, en ik hoor jong Geris juist zeggen, dit is een, een, een, een solidair plan, en het is voor zowel jong als oud, is dit goed. Ja, dat zijn wie, natuurlijk wie heeft er nou gelijk dan? Dat zijn, dat zijn het algemene kwalificaties. Uh, ja, kijk, uh, gegeven inderdaad onze opstelling zal het duidelijk zijn dat wij vinden dat wij gelijk hebben. En overigens, uh, de afgelopen dagen zijn er ook in allerlei media commentaren geweest op wat dan toen nog een ontwerpakkoord heette. En ja, ik kon mij ook toen niet aan de indruk onttrekken van dat ook uh, in ieder geval diverse media tot de conclusie zijn gekomen dat er eigenlijk niet zo vreselijk veel verschil is tussen wat er nu op tafel ligt en een paar maanden geleden. En dat het er toch op neerkomt, ja dat het toch veel meer ontwerp onzeker wordt het pensioen en dat de rekening toch wel erg bij de deelnemers komt te liggen. Dus dan denk ik maar, ik verkeer in goed gezelschap. Ja, ja goed, ik hoor ook vanuit de politiek goede reacties. Ook de Partij van de Arbeid, die u toch niet kwaadgezind is, zou ik maar zeggen. Die zijn, geloof ik, in eerste instantie positief. Ja, die hebben, heb ik begrepen, in ieder geval een positieve reactie afgegeven. Maar dat is ook vrij simpel. Kijk, de Partij van de Arbeid heeft zich steeds op het standpunt gesteld van... Het moet wel heel gek gaan, maar als de sociale partners een akkoord sluiten, dan staan wij erachter. Ik wil niet zeggen dat ze blind getekend hebben, maar daar kwam het wel een beetje op neer. Die hebben altijd... Uh, hun, uh, ja, hun visie, hun opvatting, altijd in handen gelegd van een akkoord van sociale partners. Die zijn wat dat betreft ook niet zo frisse kritisch. Nou, even uh, nog, dan, dan, en daarmee praat ik dan de, de, laten we zeggen, de andere partijen aan tafel, nou, maar die hebben we hier natuurlijk niet, dus die moet ik dan maar even verwoorden, die argumenten. Uh, bijvoorbeeld het AOW-argument. Het kabinet laat de AOW stijgen met de inflatie, de in ieder jaar een extraatje van 0,6 procent, en er komt een inkomensafhankelijke heffingskorting, zodat ouderen met een laag inkomen niet te dupe worden. Nou, je kan, kan zeggen, dat is toch een aardig pakket en maatregelen. Ja, op dit moment bestaat er dus ook al een, uh, een korting, een AOW-korting... die inkomensafhankelijk is. Er bestaat op dit moment ook een toeslag. De toeslag die verdwijnt helemaal. Uh, de inkomensafhankelijke korting die wordt drastisch gereduceerd... zodat er nog een klein plukje overblijft van wat er nu is. En dat betekent ook dat er dus nog maar weinig mensen profiteren... van het feit van die kleine korting. En dat profiteren leidt er vervolgens niet toe... dat als mensen straks wel de keuze hebben op... Uh, op hun 66 e jaar om toch met 65 jaar te gaan... leidt er niet toe dat hun inkomen dan vergelijkbaar blijft met het huidige. Mm. En dat was de doelstelling en de afspraak. Nee Sterker nog, dan loopt in de loop van de tijd loopt dat kort loopt op tot 7,5 procent. Nou, stel je eens voor, mensen die nu al een probleem hebben... gegeven hun werk, de duur van het werk, de zwaarte van het werk... om nu al in ieder geval gezond het 65ste jaar te halen... dat die straks eigenlijk niet anders kunnen dan doorwerken omdat hun inkomen al een laag is... en ook niet dan genoegen kunnen nemen met een AOW en een klein pensioentje... Ja. wat in feite al weer minder is. Dan over die werkgevers, want u vindt uh, dat de bal te veel bij de werknemers komt te liggen... en te weinig bij de werkgevers, maar uh, die premie die die werkgevers moeten betalen... die is gestegen van 9 naar 24 miljard, zegt Bernard Wientjes. Nou, die doen toch ook wel wat, zou je dan zeggen. Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal prachtige verhalen, maar ik kan natuurlijk ook zeggen van goh, uh, ook de lonen in ieder geval zijn de afgelopen decennia inderdaad fors gestegen. Het nationale inkomen is fors gestegen, alles is fors gestegen. En per saldo stellen we toch vast met elkaar dat we allemaal rijker zijn geworden, dat het bedrijfsleven eerlijk gezegd er ook prima voor staat. Uh, ook, ik zou willen zeggen, ondanks de uh, economische crisis, het gaat niet zozeer om de hoogte van het bedrag, het gaat uiteindelijk om de kosten die je moet maken in relatie tot, nou ja, de inkomsten van een bedrijf. En Overigens, ook wij zijn van mening dat de pensioenkosten niet in te oneindigen kunnen stijgen. Ook wij vinden dat je daar best wel in een kritisch naar mag kijken. Maar dat is iets anders dan dat in dit geval de ondernemingen alle risico's, alle kostenstijgingen die eraan zitten te komen automatisch op het bord leggen van de deelnemers. Want dat betekent het mm. ook dat zij alle klappen moeten opvangen. Ja, en het kunnen forse klappen zijn. Zo zijn we feitelijk niet getrouwd. Ja, en dan nog even over dat argument van de zekerheid. Er zijn mensen die zeggen ja, die pensioenen zijn in feite altijd onzekerheid. Zeker, want uh, nou ja, je ziet nu met zo'n crisis... Hè, dan ineens komen ze niet aan hun, uh, aan hun percentages... en dan, dan begint het al te schommelen. Maar goed, uh, tegenover minder zekerheid staat wel meer flexibiliteit. Je mag zelf je pensioenleeftijd bepalen. Afspraken tussen werkgevers en de vakbonden... om oudere werknemers fit naar de finish te krijgen, zegt Agnes Jongerius. Uh, ja, is dat niet voldoende compensatie wat u betreft? Uh, nu, nu is er al voldoende flexibiliteit in pensioenregeling. Nu is er al een flexibel pensioen. Dat heeft daar dus ook niks mee te maken. Waar het hier om gaat is... ...dat wij van opvatting zijn dat als mensen nu een uh, premie betalen... ...dat komt in dus een pensioenfonds... ...daar hebben ze feitelijk niks over te zeggen... ...ze zijn afhankelijk van wat het pensioenfonds doet met hun geld... ...dan zeggen wij dan kan een pensioenfonds niet zomaar uh, zeer risicovol gaan beleggen... ...met als consequentie ja dat de deelnemer een fors risico loopt als het misgaat. Wij vinden dat pensioenfondsen ja, zeg maar gewoon een buffer moeten aanleggen... ...ze moeten wat extra vlees op de botten hebben alvorens ze gaan uitkeren. En in dit akkoord... Staat allemaal wel dat je dat kunt doen, maar tegelijkertijd is het ook een grote mate van vrijblijvendheid. Dus de flexibiliteit in pensioenregelingen heeft hier niks mee te maken, want die bestaat er al. Het enige is dat we zeggen van: absolute zekerheden kun je niet bieden. Maar je moet wel een, mm -hmm. echt een ondergrens formuleren, want anders wordt het toch een loterij. Ja, nou hoor ik mevrouw Jongeris daar straks zeggen dat zij wil graag dit akkoord voorleggen aan, de, aan alle FNV-leden. Dus via een soort referendum had ze het over. Ik begrijp dat alle bonden daarmee in hebben gestemd, behalve bondgenoten. U wilt bedenktijd. Waarom? Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Kijk, uh, het is misschien ook een beetje flauw. Maar mevrouw Jongeris heeft nog recentelijk gezegd van, ja, dat ze eigenlijk 19 leden heeft. En dat zijn 19 bonden. Dus formeel is het ook zo, je legt het voor aan de bonden. En er is al veel eerder in de FNV gesproken over de vraag... ...organiseren we wel of niet een referendum? Nou, er is toen van afgesproken, laten we dat niet doen. Dat wil niet zeggen dat je niet je leden gaat raadplegen. Dat doet iedereen uitgebreid. En een beetje inderdaad als een donderslag bij Helder Hemel kwam het verhaal van... ...nou, nu moeten we voor iedereen een referendum organiseren. Maar bent u bang voor de uitkomst misschien? Ik, nee, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Het gaat wel om het feit dat je in ieder geval je mensen en je leden in ieder geval goed informeert. En overigens ten aanzien van de vraag, zijn we nu voor of tegen? Wij hadden het besluit genomen om het niet te doen. Wij hebben gezegd van hoor eens even, dan gaan wij eerst naar ons parlement, onze bondsraad, want die gaat daarover. En dan leggen wij het voor en op zich vinden wij het prima om het voor te leggen aan je leden, ook via een referendum. Dat zou best kunnen, maar dan betekent het wel dat je informatie moet dan echt... ...uit de mm. kunst zijn, zodat mensen snappen waar het over gaat... ...dat mensen precies zien waar de pijnpunten ja. zitten, naast de pluspunten zitten... ...en ik kan u verzekeren, dan nog zul je allerlei informatiesessies moeten gaan organiseren... ...en dan betekent het ook in de praktijk dat je pas ergens in de loop van de zomer... ...of na de zomer uh, dan je mind op kunt maken. Ja. Nou, een ja. referendum of ledenbijeenkomst in de zomerperiode... ...ik denk niet dat die inderdaad zo goed bevolkt zullen worden... Ja, ...en tegen die tijd ligt het wetsontwerp van meneer Kamp al lang die eerste kamer, ja. dus dan wordt het, dreigt het ook een beetje mosterd... naar de maaltijd te worden. Goed, uh, we gaan zometeen over doorpraten. We gaan eerst eens luisteren naar onze luisteraars... en ik kom zo graag bij u terug om de reacties door te nemen. Het verzet van FNV-bondgenoten tegen het pensioenakkoord is terecht. 160% procent, oneens 40. En er is door 1120 mensen gestemd. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goed en met, met de aanzelrijdwagen. U valt af en toe weg, dus probeer het nog even... en anders gaan we naar iemand anders. U spreekt met is de aanzelrijdwagen. Dit is beter te verstaan, zeg het maar. Ik ben het volstrekt oneens met de heer Van der Kolk. Hij uh, zet uh, de, de solidariteit uh, tussen generaties op het spel. Want de uh, jong FNV is ermee ingestemd. De ambel, ook lid van de federatie raad FNV, stemt erin. Bondgenoten houdt vast aan een vrij star standpunt. En ik vind dat van de heer Van der Kolk ook tegen zijn achterban... die nu gepensioneerd is, moet zeggen... dat de consequentie van zijn benadering is... dat zij de indexatie de komende tien jaar... Kunnen vergeten. Die mensen missen dus straks 20 van hun inkomen. Dat moet hij dan ook vertellen. En dat is de consequentie van het feit dat hij maximale reserves wil opbouwen... bij alle pensioenfondsen op een wat verstarde manier. Ja. Goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Zeg het maar. Harry van Kanten. Um... Ik ben het eens met Henk van der Kolk. Ik vind dat we uh, fatsoenlijk met onze pensioengelden moeten omgaan. En uh, we moeten er geen casinobeleggingen van maken. Een beetje veiligheid voor de leden. Ik ben 55 en ik, ik ga ervan uit dat ik bij een fatsoenlijk pensioenfonds... Uh, dat ik daar lid van ben en dat dat ook fatsoenlijk afgehandeld wordt. Ook uh, tegen de tijd dat we aan het eind de centen moeten beuren. Ja. Dus uh, strak uh, daartegenin. tegenin. U, u, bent, u bent nu 55? Correct, ja. ja. Dus u ziet dus net aan de grens. We moeten een jaar langer moeten volgens die systemen. Oh, okay, Oké, want dat is net de grens geloof ik, hè? 55. Ja, ik, ik moet een jaar langer. En uh, daar ben ik het natuurlijk ook al niet mee eens. Maar uh, dat dat op deze manier gaat. Maar uh, ja. dat staat er dan even los van. Maar uh, we moeten ons niet het kaas van het brood laten eten. En zeker niet door deze uh, kabinetsploeg. Uh, Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ik ben het uh, volledig oneens met al die kritiek. Ik vind het echt... Uh, ja, getuigen van een soort modern egoïsme. En ik vind het heel erg jammer dat uh, niet iedereen gewoon kijkt naar het feit dat mensen ouder worden... en dat daar het gevolg van is dat er iets aan pensioen moet gebeuren. En die ellenlange discussies erover, die ben ik eigenlijk wel een beetje beu. U vindt dit een goed akkoord wat er nu ligt? Nou ja, ik zeg niet dat het een perfect akkoord is. En ik ben het ook niet eens met Jongerius, die zegt het is een 7,5. Maar het moet op een gegeven moment ook klaar zijn. Ja. Er moet iets gebeuren... En die vorige, die, de vorige beller ook, als u wilt dat er fatsoenlijk met uw pensioen omgegaan wordt, dan zal er nu ingegrepen moeten worden. Ja. En dat doen ze. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Volstrekt eens met de stelling en complimenten voor de opstelling van de FNV-bondgenoten. En waarom? Nou, dat de pensioenleeftijd omhoog moet, dat is nog wel te begrijpen. Maar opeens horen we niks meer over die zware beroepen. Ik zie een, een, een stratenmaker van 67 jaar toch niet meer op de knieën liggen. Daar hebben we niks meer over gehoord. Daarnaast, de hoogte afhankelijk maken van beleggingen. Wat moeten wij ons daar dan mee voorstellen? Dat we, als het slecht gaat, dat we. In de, dat de, als de beurs slecht gaat, dat we minder pensioen krijgen. En dat als het goed gaat, maandelijks plotseling we veel meer geld krijgen. Ik snap er helemaal niks meer van. <lacht> goed, duidelijk. U staat aan de kant van FVW-bondgenoten. Standpunt.nl. Goedemiddag. Hallo, ben ik in de uitzending? Helemaal. Uh, ik ben het wel met de heer. Of ik. Ik ben het uh, niet met de heer Van der Kolk eens. Ik dacht even dat u zou zeggen, ik ben het wel met hem eens. Nee, ik ben niet met niet het hem eens. Met. Maar weet hij wat beters? Weet hij een andere oplossing? Ik kan me wel voorstellen dat vooral in bondgenoten zitten veel kleine luiden. Eh, als aan hun pensioen geknabbeld wordt... op grond van de internationale toestanden houden ze niet veel over. Mm -hmm. eh, maar eh, weet hij een, een andere manier... Ja, mogelijk... hij, hij heeft net een hele opzomming gegeven wat hij ja. niet goed vindt aan dit ja, akkoord. Nou, dus ik en, neem dan, een... en dan, eh, wat mij helemaal tegenvalt dat is dat hij het met een negatief advies als een achterwand voorlegt. Ik denk dat de mensen die bij FNV-bondgenoten zijn aangesloten, heus wel mondig zijn om het te beoordelen. En volgens mij deed de heer Van der Kolk beter aan om het met een neutraal advies voor te leggen aan Gaan, zijn achterban. Dat ga ik hem zo meteen even voorleggen. Neutraal wel, natuurlijk. Ja. Dat begrijpt u. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met John maar Ik uh, ben het er eigenlijk niet mee eens. En ik zal ook zeggen, ik ben het eerlijk gezegd uh, een beetje zat... ...dat weer een offer wordt gevraagd aan de Nederlandse samenleving. en Vooral aan uh, de hardwerkende Nederlander. En uh, je moet niet vergeten in 1957... ...dan gaan we alweer echt een hele tijd terug. Toen is de AOW ingevoerd... En toen hebben de mensen hun pensioen gekregen van de Nederlandse staat. En de mensen die toen de tijd 55 waren, uh, die hebben als ware gewoon uh, of, uh, vijf, of uh, laat maar zeggen 55 waren, mm -hmm. uiteindelijk maar 10 jaar AOW-premie betaald. En hebben gewoon veel te kort betaald. En dus die mensen die zijn nu tik in de 80-90. Dus het... En ik vind eigenlijk dat je gewoon uh, je, je, je, als we echt solidair onder elkaar, als Nederlanders met elkaar, echt moeten zijn. Want ik kan straks uh, tot mijn 70ste misschien nog wel langer doorwerken. Ik ben ja. op mijn 17e begonnen met werken. Ja. En nog even, we, we kunnen straks... Uh, ja, met een rollator. naar je werk toe. Maar u zegt even kort samengevat want we zitten aan de tijd. Kort samengevat zegt u eigenlijk de gepensioneerden van nu... die zouden ook mee moeten betalen nog. Ja, ik vind van wel. Oké, duidelijk. duidelijk. Nee, nee, nee, we zitten aan het eind. Sorry meneer. Bedankt voor het bellen. We gaan dit gelijk even doorspelen naar Henk van der Kolk... want die heeft meegeluisterd van FNV Bondgenoten. Dat is trouwens waar meer mensen op reageren, merk ik op onze site ook. Die zeggen ja, die mensen die nu hun pensioen hebben... die zitten mooi lekker hoog en droog en daar gebeurt niks mee. Nee dat is niet zo um, Maar goed dan kom je te veel in de techniek terecht Het heeft iets te maken met de le levensverwachting Er is gewoon een bepaalde hoeveelheid geld beschikbaar Dat wordt uitgesmeerd En dat betekent dat uh, als mensen nog langer blijven leven Dat het ook kan zijn dat mensen die nu een pensioenuitkering hebben Dat die in de toekomst gewoon iets minder krijgen okay. Dus uh, dat laatste klopt niet Tweede is dat het heel solidair is Wat wij willen uh, tussen jong en oud Sterker nog wat wij willen Dat betekent namelijk concreet dat je iets meer zekerheid inbouwt Dat is juist goed uh, voor jongeren Um, het is ook niet de kwestie van moderne egoïsme Zoals iemand ik hoorde zeggen ja. um, Integendeel, het is nadrukkelijk een, een vorm van solidariteit Maar zoals wij al reeds gezegd hebben Een solidariteit van in feite eigenlijk de rijkeren met de armen En dat bedoel ik met name met die AOW Die te veel wordt uitgekleed aan de onderkant Dan steun je dus de mensen die uh, of Dan breken de positie van mensen aan de onderkant af Dat vinden wij niet goed Dus de rijkeren mogen best iets mee betalen En overigens zijn wij ook onderschrijven wij ook de gedachte van... ja, je wordt allemaal ouder, dat je wat later met pensioen gaat... en dat het allemaal flexibeler wordt, wordt eveneens onderschreven. En tenslotte, omdat er gevraagd is, hebben ze plannen alternatieven? Ja, zeker. We hebben plannen alternatieven... van hoe het pensioen daar anders uit kan komen te zien. Daar hebben we intern ook al over gesproken. En die plannen, daar zullen we in ieder geval ook de komende dagen... Uh, mee naar buiten komen. Uh, dus ja, wat dat betreft, uh, denk ik dat we uh, in ieder geval een prima verhaal hebben. En tenslotte nog één laatste opmerking, daar waar het gaat over... Uh, de eerste spreker die het had over, uh, ja, besef bondgenoten wel, van dat dan de eerstkomende 10, 20 jaar de ouderen niet geïndexeerd worden. Nou, in ons plan is dat ook volstrekte onzin. Uh, wij gaan... We hebben geen plan wat zegt van de eerste 10, 20 jaar wordt er niet geïndexeerd. Ik zeg alleen wel terug. Van, stel je voor dat nu, als pensioenfondsen niet zo goed bij kas zitten. toch elke euro die ze verdienen met één uit gaan geven. in de vorm van een extra verhoging van uw pensioen. En morgen gaat het mis op de beurzen. Ja. Uh, bijvoorbeeld vanwege Griekenland. Dat betekent dat uw pensioen weer gekort wordt. Ja, dat ja. lijkt mij ook niet verstandig. Nee, en nog even over dat. Want u zegt, u zegt net even tussen de regels door. U komt zelf de komende dagen met een, uh, met een alternatief plan, dus dat gaat ook mee dan in die in die in die enquête natuurlijk naar de, naar de leden nou, toe die gaan die nemen daar in enquête. Nee, maar goed, die nemen, er, die nemen daar kennis van, dus die kunnen dan zeggen: nou, we vinden dat plan van bondgenoten misschien wel veel beter. Want gaat u dit advies eigenlijk met inderdaad met een negatief advies voorleggen? Ja. Ja, hebben ja, geen negativities. En overigens, dat is ook onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn weggestuurd als bestuur met opdrachten. Dan is het ook onze verantwoordelijkheid om tegen onze leden te zeggen of we het goed of niet goed vinden. Dat laat het feit dat onze leden uiteindelijk ook bepalen en besluiten... van of ze het goed of niet goed ja. vinden. Net zo goed als mevrouw Jungerius zegt van ja. ik vind het positief. Goed. Dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Henk van der Koop. we zullen er ongetwijfeld over doorpraten de komende tijd. Verzet van FNV-bondgenoten tegen het pensioenakkoord is terecht. 1,60% oneens. Het aantal stemmers is wel gestegen, 1200 nu. En u kunt de hele middag blijven reageren. En laat radio dan lekker aan, want het is vrijdagmiddag live. Vanuit De Kroon in Amsterdam, Jan Mon met de onderwerpen. Staatssecretaris Frans Werkers is hier om te vertellen... of ook hij in deze tijden van bezuinigingen een greep in onze portemonnee wil doen. Uh, Geert van Istendaal, Belgisch schrijver, socioloog, filosoof en wat dan niet meer... over een burgerinitiatief om daar de democratie te redden. Dan hebben we het over alle uh, plannen van staatssecretaris Zijlstra... om te bezuinigen op cultuur. Cabretiere Sundus El Hamadi is gastrecensent En live muziek van Kirstel, zo direct in Vrijdagmiddag Live. Met jouw mom, ik wens u een prettige vrijdag verder, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Morgen in Troskamerbreed voor het eerst samen. Noud